Oh. Ja. Nou. Ja, dat kan dan wel zo zijn, Ferdinand, maar al is ze dan een nicht van Henriette en de dochter van een graaf, daarom kan ze nog wel in geliefde zijn. Tenminste, zo zal Henriette daarover denken. Ferdinand, jongen, je hebt je ledelijk in het lessen gewerkt met die familie. En het kan best zijn dat ze uit de pie met haar neef trouwt en haar leven lang ongelukkig wordt. Ik wou wel dat die meneer van Wiens of van, van Talavera... of hoe die ook heten mag, op een heet rooster zat. Het was mij al genoeg als die maar in Spanje gebleven was. Maar intussen zit ik er maar mee. Hoe kan ik haar aan het verstand brengen dat ik onschuldig ben? En dat het allemaal maar lastig is geweest. Spreken kan ik haar niet. En als ik haar schrijf... ben ik er niet eens zeker van dat de brief haar in handen komt. En hoe kon ik haar schrijven... hoe kan ik mij rechtvaardigen zolang ik niet alles vertellen kan? Hmm. Het is om dure puur luurs van te worden. Alleen door iemand een kleine dienst te bewijzen... ben ik in een maalstroom van avonturen terechtgekomen, te dat ik er zelf geen touw meer aan vast kan knopen. Hmm. Soms denk ik wel eens dat het maar een benauwde droom is... waaruit ik vroeg of laat wakker zal worden. Ja, dat is allemaal wel vervelend, maar... het helpt je toch niet of je al klaagt. Je verspilt er alleen maar kostbare tijd mee. Ja, ja. Laten we liever bedenken wat je te doen staat, Ferdinand. Je zou haar kunnen schrijven... Dat wil zeggen, aan mij dicteren. Of beter nog, schrijf haar zelf. Dan zal ik het adres het op de envelop zetten. Anders loop je de kans dat je hem ongeopend terugkrijgt. Maar schrijven moet je, dat is je enige kans. Je hebt gelijk, waarom zou ik niet? Ik heb mezelf niets te verwijten. Het minste wat ik van haar vragen kan, is haar oordeel nog enige tijd op te schorten. Goed, Suzanne, ik zal schrijven. En ik weet ook wat ik te schrijven heb. Zal ik weggaan? Nee, blijf maar. Het is geen geheim, maar dat zal niet zo lang duren. Als jij wil zorgen dat ze mijn handen krijgt. Ja, daar zal ik wel voor zorgen. Ja. Schrijf jij nou maar. Oh. <kluziek> oh, Moet je nog naar huis, Nee, nou, nou, nou, nou, hij zegt nee. Eh, ik, ik wil zeggen ja, maar eh, vrijdag pas... Eh, tante Van Bende heeft me gevraagd haar een beetje te helpen... in verband met het feest van zaterdag. Maar laat me nu schrijven, Suzanne... want het is wel een brief waar ik mijn gedachten bij moet houden. Goed, goed ik zeg niets meer. Nee. Godste. is uh, dus alleen te hopen dat er voor de Suzanne. Vijf... Nee, schrijf maar door. Ja. Ik so, zou alleen maar zeggen dat ik um. hoop dat de voor die kijkt antwoord is. Ja. Uh -huh. uh, zo. Liefst <clears throat> nog maar eens. Hmm. Ja. Ja, ja. Ja. Alleen, je schrijft van achting en medelijden over die juffrouw Amelia. Het is wel geen liefde, maar het grenst er toch machtig na aan. En een slechte verstaander. Okay, ik hoop dat ze een goede verstaander is. Als ze van me houdt, zal ze me geloven en een nadere verklaring afwachten. Zo niet, dan moet ik het nemen zoals het valt. Dat is mannentaal. Je zeurt in ieder geval niet. Goed, ik ga hem eilings verzenden. En ik zal erop aandringen dat ze omgaand antwoord geeft. Werp jij je intussen met energie op je werk? Ja. Arbeid doet leed vergeten. Ferdinand, ga je al weg? Uh, ja, ik, ik wil de koets van acht uur hebben. Anders ben ik zo laat op heizicht. Als ik nog wat helpen wil... Dan ben ik blij dat ik je nog tref. Er is al antwoord van Henriette. Oeh. Laat we lezen. Alsjeblieft. Ja. Uh. Oh. Wat is er? Slecht nieuws? Hm? Nou, goed kunt je in ieder geval niet noemen. Hm? Lees maar. Even. Nee. Nee, Ferdinand, ja. alle verdere moeite te staken en geef u hierbij mijn woord terug. Nee, dat is niet zo fraai. Hoewel ik niet de indruk krijg dat zijn je woorden, twijfelt. Uh, nee, dat wil niet. Maar er schuilt iets achter. Wat weet ik niet? En ik heb zo het gevoel. Wat? Dat het samenhangt met die hele geschiedenis waarin ik gewikkeld ben geraakt. Ja. Daar moet ik achter zien te komen. Er is iets aan de hand. Enfin, ik ga nu weg, uh, Suzanne, anders mis ik de koets nog. Ja, en doet dan de tante van Lente de groeten. Ja. En Ferdinand, sterkte. Dank je, zusje. En uh, bedankt voor je hulp. Grietje, ja, dweel de stoep nog eens een keer aan. Die tuinlieden hebben alles weer smerig gemaakt met hun modderschoenen. Een uh, Grietje, een Grietje, een Jena-vervastend nou moet uitleggen, anders komt dat ook weer op het laatste ogenblik. Oh, Ferdinand, Ferdinand, ik ben blij dat je er bent. Mijn hoofd loopt op. Een Grietje, kijk meteen of de stoffeerder de kussenzaal teruggebracht heeft. Oh, ik weet niet hoe het door komt, Ferdinand. Nee. Lien, laten ze beginnen met de heg in de grote allee... ...anders is dat niet klaar voor morgen. En dat is het eerste gezicht. Kom, uh, Ferdinand, laten wij eens maar eerst eens even naar de tuinkamer gaan om koffie te drinken. Graag, Tante. Wat een weer hebben we gehad, hè, de afgelopen nacht. Ja, ja. Ik heb geen dicht gedaan. Ik dacht dat het hele huis zou omwaaien... Hm. Het is gelukkig nu wat bedaard. Het zou jammer zijn van de partij... Hè? ...je vader en moeder komen zo zelden buiten... ...en dan is het toch niets om hier de hele dag binnen te zitten. Nee, het heeft uh, erg gestormd vannacht, tante. Het ziet er voor Pulver niet best uit. Hij is pas uitgezeild en hij kan best zware aan krijgen. O, praat me er niet van. Je zal met plezier van het feest helemaal bederven. Als wij hier veilig en wel feest vieren ...terwijl die arme kerels daar buiten met storm en golven te kampen hebben... Zedert die tocht met het jacht van de jonge blaak weet ik alles ervan af. Maar goed, Ferdinand, we moeten toch onze tijd benutten. Mm -hmm. Als jij je koffie op hebt, dan zou je me genoegen kunnen doen. Als het niet te veel gevraagd is. Nou, ik ben hier gekomen om u te helpen, tante. Dus u kunt over mij beschikken. Mooi. <laughs> nou, kijk eens. Mijn plan is het hele gezelschap hier te ontvangen. Ja. Dan met z'n allen naar de hoeven van de oude Marta te rijden. Daar een collation te gebruiken. En dan daarna weer terug te gaan om hier te eten. Een heel hey, mooi. mooi plant, tante. Mooi. Nou, dan nou, ik zo graag dat je eens naar de hoeven reed om te kijken of er alles in orde is. Oh. De, de timmerman die daar alles verzorgt is nogal eigenwijs en volgt liever zijn eigen kop dan dat hij doet wat ik wil. Uh, naar de hoeve. Ja, ja, ja, je kunt het bruine zeezepaard wel nemen, dat is dat ja, Ik zou je wel willen laten brengen, maar ik kan hier niemand missen. Maar voor struikrovers ben je niet bang, nietwaar, neef? Oh, oh. Vermits je daar zulke goede kennis onder hebt... En, en dat moet ik op de hoeve gaan doen, tante? Oh, een heleboel. Ik heb alles opgeschreven, Ferdinand. Kijk, hier is de lijst. Ik hoop nou alleen maar dat ik niets vergeten heb. Maar vertel me eerst eens even, Ferdinand. Wat is dat toch voor een geschiedenis met dat juffertje... dat bij tante Letje aan huis is... Is dat nou werkelijk een freule van Lins? Oh, dat is zo'n ingewikkelde geschiedenis. Laten we daar maar eens over praten als we wat meer tijd hebben. Goed, goed, goed, goed. Ik zal wel geduld hebben. Maar uh, je hebt je wel erg gehaast met die vrede met Jetje Blaak. Ik had je toch gezegd dat daar nooit iets van komen kon. Had mijn raad maar gevolgd en haar bij uit je hoofd gezet... dan had je je heel wat verdriet bespaard. Ik herinner me niets van uw goede raad, Tante. Niet? Nee. Herinner jij je ons gesprek dan niet meer... op de dag van die ongelukkige zeiltocht met Lodewijk Blaak? Uh. Toen heb ik je gewaarschuwd. Maar je hebt niet willen horen en nu zie je het. Uh, wat doet u, tante? Zal ik nu meteen maar opstappen? Er is nog veel te doen. Ja, praat er maar overheen, ik merk het wel. Maar goed, goed. Als je het onderwerp liever vermijden wilt, nee best. Ja, ja, goed, goed, goed. Laat het paard maar zadelen en ga maar naar de hoeverse. Uh. Tot ziens, dan, Tot straks. Zo, dag Marta. Oh. Goedemorgen. Dag, dag meneer Huiko. Wat, eh, uh, wat is dit? Ik kom van mevrouw Van Bende om te kijken naar de voorbereidselen voor het feest zaterdag. Oh, deze dart. Uh, waar is mijn lijst? Uh, ja. Eh. Uh, in de eerste plaats vraagt mevrouw of de stal is uitgeruimd... om alle paarden en koetsen te hebben. Oh ja, meneer, daar is voor gezorgd. Ja, en dan ja. euh, zien of de tafels en banken gekomen zijn. Ja, daar staan. Oh ja, ja, ja, die zie ik al staan. Uh, Eens kijken nummer drie van de lijst. Uh, nazien hoeveel stoelen er op de boerderij zijn... en of die nog bruikbaar zijn. Nou, die staan geloof ik in het opkamertje, als ik het wel heb, Martha. Oh, meneer, meneer, wat gaat die nou dan oh, ik wil even naar die stoelen gaan zien. Meneer, meneer, alsjeblieft, maak me niet ongelukkig... Hij is er weer. Wat? Is hij nou gek geworden? Ik zie geen ander middel om u hier ongemerkt vandaan te krijgen. Dat is de oude blaak. Dan moeten we dat ja. maar doen? Ik hoop dat ze me voor die tijd niet te pakken hebben. En als dat mocht gebeuren... dan belooft u me dat u die... dat u die zaak niet uit zou brengen. Waarom Zo zou u? U zegt toch dat uw zoon en uw nicht van elkaar houden. Ze houden van elkaar. Wat? Ze zullen een paar worden. Dat verzeker. Maar vernietig dat stuk toch. Als het in vreemde handen komt. Of, of geef het liever aan mij. Ik nee, kan... Jacobus Black. Zodra ik in veiligheid ben en niet eerder krijgt u het stuk thuisgestuurd. Dan kunt u het zelf verbranden als u er lust in hebt. Ik weet te goed waar ik de diensten die u mij bewijst te danken heb. En ik ken mijn voordeel te goed om er afstand van te doen... zolang het mij nog van dienst kan zijn. Maar u zult er geen misbruik van maken. Ik help u zoveel in mijn vermogen is. Ja, ja. Ik heb naar Den Haag geschreven om de vervolging op te heffen. Om de verbinding van onze vriendschap. Maak me niet ongelukkig. U hebt mijn woord. Dat is genoeg. Morgen verwacht ik u. Probeer nu ongemerkt hier vandaan te komen. Ik zal Martha roepen om te vragen of alles veilig is. Ik ben... Blijf maar blijven, Martha. Ik ga wel. Goedemiddag. Ere, Goedemiddag. meneer, meneer Huck. Neem me niet kwalijk, heer, als ik stoor. Maar eh, mevrouw van Bende heeft mij gevraagd hier wat toebereidselen te maken voor het feest van morgen. En zodoende moest ik ook in dit kamertje zijn. Ik kon niet voorzien dat het bewoond was. Ik heb mijn tijd slecht gekozen, dat geef ik toe. Als meneer Blaak hier weg wil gaan zonder een opzienbaar... dan wil ik wel een eindje met hem meegaan. Dat is erg vriendelijk van u, meneer Huik. Ik zal daar graag gebruik van maken. Dat is erg vriendelijk van u, meneer Huik. Ik zal daar graag gebruik van maken. Ik hoop u nog te zien als u terugkomt, meneer Huik. Oh, zoals u wilt. Zullen we gaan, meneer Blaak? Graag, Het me eigenlijk dat de zoon van de hoofdschout... Uh, ik bedoel dat u betrekkingen onderhoudt met iemand... De het... verbazing is wederkerig, meneer Blaak. Met mij is het iets anders. Ik, uh, ik heb hem vroeger gekend en zaken met hem te doen gehad. Nou, ik ken hem nog niet zo lang. En wat mij betreft kan hij gerust zijn, ik zal hem niet verraden. En als het u kan geruststellen, meneer Blaak... dan zal ik ook van dit bezoek niet reppen. Dat is ook beter. Ik heb dit om best wel moeten doen. Maar ik blijf u intussen zeer verplicht... Het spijt me dat ik verplicht was om uw aanzoek af te slaan, maar... Het geluk van mijn nicht, u... Ja, begrijpt... niet van mij, vergen. dat ik begrijpen zal dat uw nicht... ...met een ander gelukkiger zal zijn dan met mij, meneer Blauw. Nee, nee, nee, nee, ik bedoel maar... Ja, ziet u, ik kan mij op het ogenblik hierover niet uitlaten, nee. hè? Maar over een paar jaar, als ze mondig is en ze is nog vrij... ...dan zal ik graag uw voorspraak zijn, zijn. Maar zoals het nu... Ik moet u zeggen, meneer Blaak, dat ik u zo even in het opkamertje heb horen praten. U zinspeelt op een huwelijk tussen uw zoon en uw nicht. U hebt ons afgeluisterd. Oh, oh, onwillekeurig. Dat was heel verkeerd van u, meneer. Maar ja, ik kan het u niet kwalijk nemen. U was natuurlijk verwonderd ons tweeën daar te vinden, hè? Ja, goed, het is zo. Dat huwelijk is altijd mijn vurigste wens geweest. En het zal maar, ik hoop, wel plaats plaatsvinden. Onmogelijk. Ja, het is zo. Die jongen houden van elkaar. En dat is al wat ik verlangen kan. Huis, meneer Huik. Zet het toch uit uw hoofd. Er zijn genoeg mooie meisjes in Amsterdam die een goede partij zijn. dat aan mijn nicht. Daar staat mijn rijtuig. Doet u verder geen moeite. Ik vind u zelf mijn weg wel. Zoals u wilt, meneer Blaak. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, meneer Huik. U ziet, meneer Huik, dat ik bij gebrek aan Beter mijn oude schuilplaats weer heb op opgezocht. Ik zie het. Maar uh, erg lang zult u hier niet meer veilig zijn. U hoeft uw hoofd maar buiten de deur te steken... om te zien dat het hier nou niet bepaald een eenzame plaats meer is. En morgen komen er veel gasten hier. Ik zal hun komst niet afwachten. Denkt u werkelijk weer ongemerkt weg te komen? Heinz zal ongetwijfeld uw gangen laten nagaan. Dat hij dat nog niet eerder heeft gedaan... komt alleen omdat hij niet wist dat de heer van Beveren en de graaf van Talavera... één en dezelfde persoon zijn... Maar nu weet hij dat. En ik ben er zeker van dat hij zijn fout zal willen goedmaken. Hij zal beslist niets onbeproefd laten om u te vatten. Ik weet het. Ik speel een partijtje schaak met tien kansen tegen één dat ik mat gezet word. Ja. Maar ik verzeker u, zolang mijn koning nog één vak open vindt, geef ik het spel niet gewonnen.